Aanvankelijk begon God met het scheppen van de hemel en de aarde. De aarde was toen woest en vormloos en duister. En Gods adem zweefde over de oppervlakte van het water. God zei dat er licht is. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij maakte de scheiding tussen licht en duisternis. Een dag en nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dag 1. God zei, laat ons een scheiding maken tussen water en water. God noemde het water dat boven was hemel. Het werd avond en het werd ochtend, tweede dag. God zei, laat het water dat onder is zich verzamelen op één plaats, zodat het droge zichtbaar wordt. En het gebeurde. En God noemde het droge aarde en het water zee. En God zag dat het goed was. En God zei, laat er gewassen planten en bomen groeien. En het gebeurde. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend, de derde dag. God zei dat er lichten aan de hemel zijn die het onderscheid maken tussen dag en nacht en die een teken zullen zijn voor de dagen en de jaren en de feesten en de gelegenheden en het gebeurde. God plaatste de lichten aan de hemel en God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend, de vierde dag. En God zei, laat de zee vol zijn van de dieren en dat er vogels zijn die vliegen langs de hemel. En het gebeurde, en God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend, de vijfde dag. En God zei dat er dieren zijn, vee en wilde dieren, en kruipende dieren die op aarde leven. En het gebeurde, en God zag dat het goed was. En God zei, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Toen vormde God de mens uit stof van het aarde. En in zijn neus blies hij levensadem. Omdat het niet goed was dat de mens alleen was, liet de eeuwige... God, de mens in een diepe slaap vallen, nam de zijde van een rib en schiep uit de rib een vrouw. God zegende de man en de vrouw en zei, wees vruchtbaar en vermeerder je. Ik heb jullie gegeven al het gewas op aarde, alle bomen. De vruchten zullen jullie zijn tot voedsel. Ook aan alle dieren en aan alle vogels geef ik het groene gewas tot voedsel. En God bezag dat alles wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. Het werd avond en het werd ochtend, de zesde dag. Nu was de schepping van de hemel en de aarde en alles wat daarbij hoorde voltooid. Op de zevende dag hield God op met werken en God zegende de zevende dag, omdat hij die dag zijn werk als schepper beëindigde. God plantte een tuin in Ede in het oosten met allerlei bomen, goed om te zien en om van te eten, en plaatste daar de mens opdat de mens de tuin zal bewerken en bewaken. In het midden van de tuin stond de boom van leven. Dit is de boom van kennis en goed en kwaad. En God zei tegen de mens, van alle bomen in de tuin mag je de vruchten eten, behalve de boom van de kennis van goed en kwaad. Als je de vruchten van de boom eet, zul je zeker sterven. God bracht alle levende dieren en iedere vogel naar de mensen, opdat hij de dieren hun naam zou geven. En de mens gaf aan alle twee, alle vogels en aan alle dieren die in het veld hun naam. De slang kwam bij de vrouw en vroeg aan haar of het waar was dat de mens van geen boom in de tuin mocht eten. De vrouw antwoordde, van de boomvruchten in de tuin mogen wij wel eten. Alleen van de boom die in het midden staat niet. God heeft ons gezegd dat als wij daarvan eten, wij zullen sterven. De slang zei, jullie zullen geen dood sterven. Als jullie van de boom eten, maar je zult dan gelijk worden aan de kennis van God, van goed en kwaad. De vrouw zag dat de boom mooie vruchten had, en de vrouw wilde graag de kennis hebben zoals de slang gezegd had. En dus nam de vrouw een vrucht van de boom en at, en gaf ook aan haar man die er ook van at. De stemmen van God werden op de wind door de tuin gevoerd. De man en de vrouw waren bang voor God. Nu zij het toch ook van de boom gegeten hadden en probeerden zich te verbergen. God riep de mens, waar ben je? En de mens antwoordde, ik hoorde uw stem en ik verschoon mij omdat ik bang was, want ik ben naakt. En God zei, hoe weet je dat je naakt bent? Heb je van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten? De man antwoordde, de vrouw die u naast mij heeft gesteld, heeft mij een vrucht gegeven van de boom en ik at ervan. De vrouw antwoordde, de slang heeft mij verleid en ik at. God strafte de slang omdat hij de vrouw verleid had. God zei: Vervloekt en gehaat zal je zijn. Op je buik zal je gaan en het stof zal je eten. God strafte de vrouw en zei: Kinderen zal je krijgen met heftige pijn en weeën. God strafte de man en zei: Met veel pijn en moeite zul je voedsel verkrijgen uit de aarde. Met zwaar werk en zweet zul je je brood verdienen. Totdat je terugkeert tot het stof van de aarde waaruit je bent voortgekomen. Want uit het stof ben je gekomen en tot stof zal je terugkeren. De eeuwige sprak en zei, de mens heeft van de boom gegeten. En als het ware gelijk geworden aan mij in het begrip van goed en kwaad. Als hij nogmaals van de boom zou eten, zou hij eeuwig leven. En daarom verdreef God de mens uit de tuin van Eden. De man Adam en de vrouw Eva kregen twee kinderen, Kaan en Abel. Abel werd schaapsherder en Kaan de landbouwer... Cain en Abel brachten allebei een offer aan de eeuwige. God accepteerde het offer van Abel, maar niet dat van Kaan. En Kaan was hierover zeer onteld. God sprak tot Kaan, waarom ben je zo ontsteld? Is het niet zo dat ik je als belangrijkste is dat je goed handelt? Maar Kane was jaloers op zijn broer Abel en sloeg hem dood. God vroeg aan Kein: waar is je broer? En Kaan antwoordde, dat weet ik niet. Ben ik soms de behoeder van mijn broer? Maar God wist wat Kaan had gedaan en hij zei, wat heb je gedaan? Het bloed van je broer helpt tot mij vanuit de aarde. Cain schaamde zich en ging ver weg om te vluchten van het gezicht van de eeuwige en vestigde zich ten oosten van Eden in het land Not. Adam was 130 jaar oud en Adam en Eva kregen opnieuw een kind en het kind heette Seth. En Adam leefde daarna nog 800 jaar en kreeg zonen en dochters. Zet kreeg veel kinderen, waaronder een zoon genaamd Enos. Enos kreeg veel kinderen, waaronder een zoon genaamd Kenon. Kenon kreeg veel kinderen, waaronder een zoon genaamd Mehal. Mehala... kreeg kinderen, waaronder een zoon genaamd Jared. Jared kreeg veel kinderen, waaronder een zoon genaamd Henoch. Henoch kreeg veel kinderen, waaronder een zoon genaamd Methuselah. Methuselah kreeg veel kinderen, waaronder een zoon genaamd Lamech. Lameg kreeg veel kinderen, waaronder een zoon die hij Noach noemde. En Lameg zei: Noach zal ons troost geven voor het zware werk waarmee de Eeuw ons gestraft heeft. Lameg leefde 777 jaar en toen stierf hij. En dan geef ik het woord aan Maurits. Maurits heeft zijn zangdienst. Dat lied dat we dan als eerste gaan zingen dat heet Ja, wij onze Freude. En dan ja, de andere liedjes dan verwijs ik naar de beeldscherm en naar het maffel. We hebben al een keer eerder over gelijkenissen gesproken. En ik wil daarmee verder gaan. Yeshua die leerde heel veel door gelijkenissen. En aangezien dat hij ja, dat mechanisme gebruikt... ...denk ik dat het heel belangrijk is om te kijken van... ...ja, wat vertelt hij nou in die gelijkenissen? Want Er zitten waarschijnlijk hele belangrijke boodschappen in... ...die niet alleen voor die mensen toen belangrijk waren... ...maar ik denk dat ze ook belangrijk waren voor ons... ...om er naar te luisteren en om echt daarin te graven... ...van ja, wat bedoelt hij nou precies... Nou, we gaan kijken naar een gelijkenis in Matthäus 21, vers 33. Luister naar een andere gelijkenis, Staat Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Dus die had hij blijkbaar nog niet. Dus hij maakt een heel stuk gereed. Hij zorgt voor dat die aarde goed los is. Hij maakt de omheining omheen. Waarom? Om allerlei dieren tegen te houden die dus ook graag die planten lussen. Hij groefde er een wijnpersbak in en bouwde een toren. Nou, waarom nou een toren? Ik heb zelf in mijn jonge jaren in een boomgaard, moest ik een soort van een boomgaard wachten. En die hadden dus ook een hoge toren, die dus boven alle bomen uitkwam. En vanuit die toren waren er allemaal touwen gespannen met blikken. En als er nou vogels kwamen, moest je aan die blikken... En daar was je heel de hele dag zoet mee. Dus vanaf uur s ochtends tot dat de zon onderging, stond je dus op die toren. Bloed heet af en toe. En heel de hele dag stond je daar. En heel de hele dag moest je dus zorgen dat dus die vogels uit die boomgaard bleven. Dat was een heel erg ingespannen werkje. verdiende niet zo heel erg veel. Maar goed, je had een, uh, een zomerbaantje. En aan zoiets denk ik dus. Van ook een hoge toren. En van waaruit dus de vogels en alles weggejaagd werd. Om te kijken van ja, wat bedreigt de vruchten. En wat doet hij? Hij gaat er niet zelf in werken... Maar hij verhuurt het. Hij verhuurt het aan landbouwers. Dus hij moest luisteren, alles is klaar. Voor een bepaalde prijs, dan kunnen jullie daarin gaan werken. En zelf ging hij naar het buitenland. Op een gegeven moment is de tijd van de vruchten aangebroken. Dan worden alle vruchten ingezameld, de oogsttijd, de vruchtenfeest. En dan stuurt hij zijn dienaren naar hem toe. Want hij wil graag trokken, wat zijn vruchten. Dus die mensen die werken in zijn wijngaard. Maar de vruchten, is blijkbaar afgesproken dat hij die inzamelt... En van het inzamelen van die vruchten krijgen ze misschien ook nog een gedeelte in landbouwers. Maar dan is er een probleem. Die landbouwers zien dus die dienaren komen. En ze nemen die dienaren. En ze slaan de een. En ze doden een ander. En ze de een derde. Afschuwelijk. Dus die man die komt om zijn rechtmatig eigendom. Iets wat afgesproken is, wat waarschijnlijk zelfs nog vastgelegd ligt in een contract... En op het moment dat hij dus die mensen wil houden aan hun contract... vroeger, dit hebben we toch afgesproken? Dan gaan ze zo ver dat ze de ene gaan ze slaan... de andere gaan ze doden en de derde gaan ze stenen. Nou, waar gaat dit nou hier over? Hij heeft het over het contract... wat op de Sinai afgesproken is. Op de Sinai is zijn woord gegeven... en Mozes moest gaan vragen aan het volk... van stemmen jullie met dit contract in... En daarom wordt ook het huwelijk afgesloten onder een groep A. De wolk die daalde neer. En daaronder werd het huwelijksverbond gesloten tussen God en zijn volk. En het teken van dat huwelijksverbond was de Sabbat. En ja, zeggen de Israëlieten: wij doen het. We houden ons aan het contract. Sterker nog, ze zeggen dat er 70 volken bij stonden die ook allemaal ja gezegd hebben. Dus eigenlijk heel de wereld heeft ja gezegd tegen het contract wat jaarweg gesloten had met zijn volk. En wat gebeurt er op het moment dat hij dus eigenlijk zijn vruchten wil ontvangen? Stuurt hij zijn profeten en ze doden ze. De een slaan ze, de andere doden ze en de derde wordt gestenigd. En dat is niet meer gestopt. Dat is constant doorgegaan. Dus de landbouwers in dit verhaal... Ja, dat is eigenlijk de wereld. De wereld die niet wil luisteren... wel gezegd heeft dat ze een contract zullen inbiedigen... Maar het niet doen. En degenen die dan als afvaardigen komen naar de landbouwers... die worden dus over de kling gejaagd. Hij stopt er niet mee. Dus het is niet zo dat hij zegt... oh, oh ja, nou goed, dan hebben ze mijn dienaren. Jammer zeg. Ja, ja, nou ja, dan ga ik me leunen. Nee, hij gaat er nog meer sturen. Hij stopt niet. Maar het haalt niks uit. Ze worden hetzelfde behandeld als die eerste. Helaas was met profeten ook, hoe meer profeten God stuurde, hoe meer er eigenlijk gedood werden. En dat zegt Yeshua op een gegeven moment ook. In Jeruzalem, jullie staan er onbekend dat jullie de profeten doden. Bijna elke profeet die in Jeruzalem komt, wordt gedood. Want jullie willen niet luisteren. Op laatst zegt hij nou, weet je wat? Als dan mijn afvaardigers, als die niet geëerd worden, misschien moet ik mijn zoon sturen. Dat is de erfgenaam. Daar zullen ze toch een ontzaffer hebben, zeg. Ze zullen toch wel snappen dat mijn zoon komt in mijn autoriteit. En als ik hem stuur, dat ze dan ja, zullen luisteren. En ze zullen doen wat ik gevraagd heb. Helaas, wat zeggen ze? Hé, hey, dat is de erfgenaam. Als wij die doden, dan is de erfenis voor ons. Ik vind het heel frappant, omdat ik denk dat hier dus een hele diepere les in zit. Er wordt steeds gezegd, tot op de dag van vandaag, wordt het zelfs verkondigd. Dat dus de Joden hebben Christus vermoord. Maar dat is niet waar. De Joden hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. En dat is raar, want bij Stefanus hadden ze er geen moeite mee om die dus te doden. En zo staan er nog een aantal waar ze geen moeite mee hadden. Maar in het geval van Yeshua leveren ze hem over aan de Romeinen. En waarom? Ik denk dat dat komt omdat God wilde dat dus Europa verantwoordelijk was voor zijn dood ik denk misschien heel gek, maar ik heb er veel over nagedacht. Ja, nee, de hele wereld, maar met name Europa. Vanuit Europa is dus eigenlijk de reformatie de, het, het woord uitgegaan. En ik denk dat dat een hele diepe betekenis heeft. Het is heel frappant dat er heel veel christenen zijn die dus naar de Joden wijzen. Van die hebben Christus vermoord en die moeten we over de kling jagen. En ik denk dat God zegt, ook aan de hand van dit verhaal, van moest luisteren. Ze zeggen het, hè? De kerk heeft gezegd, de erfenis is voor ons. Zijn volk heeft opgehouden. Het is voor ons. Wij zijn in hun plaats gekomen. En daarom vind ik dus die, die koppeling zo belangrijk. Van, het is niet zomaar, denk ik. Ja, zijn eigen volk heeft hem overgedragen. Wat ze niet hadden moeten doen. Aan de andere kant zit je met het verhaal dat Yeshua zegt, ik ga naar Jeruzalem. Daar word ik gearresteerd. Ik word daar gegezeld en ik word dus gekruisigd en gedood. En wie zegt er dan dat het niet door zal gaan? Zegt Petrus. Petrus zegt dat zal in de eeuwigheid niet gebeuren. Wat zegt jij, Dan? Geachte mijn Satan, je hebt niet in de gaten wat het plan van God is. Dus al die mensen die zeggen dat de Joden Christusmoordenaars zijn en daar zo verboden mee hebben, ja, dan zou ik tegen ze zeggen: Geachte Satan, jullie hebben niet in de gaten dat Gods plan moest uitgevoerd worden. Ja, ze hebben het gedaan, maar het was Gods plan om dat te doen. En als het niet gedaan was, dan waren wij verloren. Dan hadden we geen hoop meer. En doordat Yeshua zijn werk gedaan had, hebben wij hoop. En mogen wij leven voor het aangezicht van onze Abba. En het, ik vind het verschrikkelijk dat dus hun aangewezen worden als de grote boosdoeners. Terwijl ze eigenlijk gewoon het werk van God hebben uitgevoerd. Het werd wat anders in het verhaal met Judas. Daarvan zegt Yeshua, hij is een verrader. Hij heeft op een hele valse manier hem overgeleverd. Dat had hij niet hoeven te doen. Hij heeft er geld voor gevraagd zelfs. Daarvan zegt hij, van: die had beter niet geboren kunnen worden. Maar het volk, dat was Gods plan. Dat die hem zouden overdragen. En dat zie je ook hier aan die gelijkenis. Ze dragen hem over. En ze willen de erfnaam doden. Want dan zou de erfenis voor ons zijn. En ze grijpen hem. Ze werpen hem buiten de weigaard en doden hem. En dat is precies wat met je ziel gebeurd is. Hij is gegrepen... Hij is terechtgesteld buiten Jeruzalem, buiten de wijngaard, zeg maar. En daar is hij dus gedood. Dan stelt hij een vraag. Stel dat de heer van de wijngaard zal komen, wat zal hij dan gaan doen met die landbouwers? Wat zal die, ja, en die fariseeën en de schriftverleden die die vraag krijgen, denken, ja, ja, ja, ja, hij zal toch die kwaad doen, zijn kwaad de dood doen sterven. En de wijngaard aan andere mensen verhuren die hem wel de vrucht op hun tijd zullen geven. Nou, dat is een beetje gebeurd ook, hè? De wijngaard is natuurlijk verhuurd aan anderen. Maar helaas, die geven ook hun vruchten niet. Er is niks veranderd. Ik denk dat er voor God moet het zo teleurstelling moet zijn geweest. Dat hij dus ons erbij getrokken heeft. De gelovigen uit de heidenen. En eigenlijk merkt dat daar ook geen vruchten op komen. Bijna niet, zelfs. Sterker nog, dat ze eigenlijk alleen maar zijn eigen volk hebben uitgeroeid. En dus over de ruggen van zijn volk zich hebben geprobeerd... Groot te maken. Yeshua komt met een hele mooie opmerking. Hij zegt, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die werd tot een hoeksteen. En dat is door Yahweh gebeurd. En het is wonderlijk in onze ogen, want wij snappen het niet. En het verpande is dat er dan op een gegeven moment ook staat... dat dus die fariseeën en schriftvader heel duidelijk in de gaten hadden... dat hij eigenlijk tegen hun predikte. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zou worden... En aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Ja, en dat is, ik kan het natuurlijk niet over oordelen, maar ik heb zelf het idee van dat het echt teleurstellend is. Van. Aan de andere kant, als je natuurlijk over alle eeuwen heen kijkt, dan zijn het natuurlijk wel heel erg veel mensen. Wie op deze steen valt, dus die hoeksteen, Yeshua, die er overheen valt, of overstruikelt, die zal verpletterd worden, zegt Yeshua. En op wie die valt, die zal hij vermorzelen. Dus het is of, of je omarmt die steen en je zorgt dat hij ook jouw hoeksteen wordt. Of je gaat er eigenlijk tegenin en je wordt verpletterd of je wordt vermorzeld. Er is niet tegen op te komen. En hier zie je dat, ze hadden heel duidelijk in de gaten, die en de fariseeën, dat hij niet zomaar een verhaal zat te vertellen, maar dat hij dus over hen sprak. En dat hij hen eigenlijk direct aanspreekt over hoe ze bezig waren met het evangelie. En met de nadalenschap die ze gekregen hadden van God. En ze probeerden hem toen al te grijpen. Dus ze wilden hem toen al arresteren. Maar hij had nog zoveel aanhang onder de menigte. Omdat die overtuigd waren dat hij een profeet was. Dat het eigenlijk niet lukte. Ze waren bang voor ja, als ze dat gaan doen. Dan komt de menigte tegen ons op. En dan wordt het een groot probleem. Matthäus 22 vers 1. Yeshua die begint weer met een gelijkenis en hij zegt het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die een bruiloft gereed maakt voor zijn zoon. Grootfeest. En hij stuurde zijn dienaar erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Dus iedereen, zijn knechten worden uitgestuurd om dus de uitnodigingen uit te delen. Dus die worden gewoon ja, een soort postbonus en die hebben dus de uitnodiging bij en die, alle uitgenodigden krijgen dus een... Schriftelijk uitnodiging. En er gebeurt er iets heel raars. De mensen die uitgenodigd worden, die willen niet komen. Hij stuurt ze nog een keer. Om ze echt om te overtuigen, moest luisteren: alles staat klaar. Ik wil beginnen met de bruiloft. Maar de gasten zijn er niet. En dat kan je niet. Je kunt niet een bruiloft beginnen. Wat natuurlijk tegenwoordig eigenlijk bijna gemeengoed is geworden. Er zijn geen gasten meer. Een heel triest gebeuren. Was daar ook. Alles staat klaar. Kom naar de Bruiloft En ze komen niet. Ze weigeren gewoon. En ze hebben allerlei smoesjes. De een ging naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. staat in een ander evangelie, staat dus welke smoesjes ze hebben. De een was pas getrouwd. De ander had net een paar ossen gekocht, had er nog nooit mee geploegd. Die moest dat even gaan proberen. Dat zei ik, net als wat je tegenwoordig hebt. Ik heb net een nieuwe auto gekocht. Ja, ik, doe niet, ik, moet er echt, ik, ik moet daar mee gaan rijden, want ja, ik heb geen tijd om naar de dienst te komen. Ik heb, Nou ja, er zijn natuurlijk van allerlei dingen. Hè? Een nieuw huis, nummer maar op. Kun je kunt alle dingen verzinnen waardoor je dus geen acht hoeft te slaan op de uitnodiging die God geeft van kom naar mij toe, kom naar mijn bruiloft, want ik geef een feest. Het wordt nog kwalijker dat er uitgenodigden zijn die er zo boos over worden dat ze voor de tweede keer komen, dat ze die mensen die dus die uitnodiging komen brengen, dat ze die raar gaan behandelen en zelfs op een gegeven moment doden. Nou, ook dit staat weer voor de profeten. Hè? Dat God stuurt zijn profeten uit. En die zegt, luisteren, ik, heb, ik ga het koninkrijk van God maken. Ik ga een hele grote maaltijd aanrichten. Die staat ook beschreven. En luisteren, kom naar mijn bruiloft. Kom naar de bruiloft van het lam. En alsjeblieft, neem die uitnodiging serieus. Die uitnodiging geldt voor iedereen. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Voor heel de wereld staat er. Niet voor een apart clubje, daar staat er niet bij. Maar helaas, ze worden gedood. Er is maatelijk behandeld en er wordt niet geluisterd naar. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. Dat is eigenlijk een hele normale reactie. Als je dus iets goeds wilt doen... en je wilt mensen daarvan deelgenoot maken... en je stuurt mensen erop uit om mensen over te halen om te komen... en die mensen worden gewoon afgeslacht... Ja, dan word je boos. Ja, wat is dit nou joh? Wat zijn dat voor rare mensen? En aangezien hij koning is, heeft hij legers. En hij stuurt zijn legers en hij brengt die om en stak hun stad in brand. Wat had hij wel een probleem. Hij wilde een bruiloft houden. Alles staat klaar. De uitgenodigden zijn allemaal omgebracht. Omdat ze niet beantwoorden aan zijn uitnodiging. Maar er zijn nog steeds geen gasten. Dan doet hij iets heel moois. Ze hebben de braillef is klaar. De eerste die ik uitgenodigd had, die waren het niet waard. Verkeerde beslissing om die uit te nodigen. Ga naar de kruispunten van de Landwegen en nodig er zoveel uit als je maar zult vinden. Nou, wie zijn er op de kruispunten? De mensen die onderweg zijn. Van de ene kant naar de andere. Van A naar B, van D naar C, noem maar op. Kruispunten, iedereen die kruist daar zo. en gaan overal heen. En hij zegt, maar sluister, ga gewoon op die punten staan waar veel mensen komen. En vraag aan iedereen die voorbij komt, kom naar de bruiloft. En je ziet het voor je, hè, dat iemand daar dus gewoon gaat staan en de uitnodiging van God gaat uitdelen. Van Mensen, kom, kom alsjeblieft naar de bruiloft. Het staat klaar. Je hoeft alleen maar te komen. En je bent welkom. Je mag mee feesten. En ja, wie vind je daar bij de kruispunten? Goede als slechte mensen. Mensen zoals wij en iedereen. Ze worden allemaal uitgenodigd. Ze mogen allemaal komen. En dat doen ze ook. Er komen heel veel mensen. De zaal, het gevuld staat er. Dus zijn plan om echt een bruiloftzaal vol te hebben met gasten is gelukt. Geweldig. Er zijn toch heel veel mensen die dus beantwoorden aan de oproep die hij gedaan heeft. En dan komt de koning binnen. Als laatste denk ik. Voordat zijn zoon en de bruid binnenkomen. En die gaat kijken. Die komt even kijken van, staat alles goed? Is alles geregeld? Heeft iedereen te eten en te drinken? En ineens ziet hij iemand, die heeft geen bruiloftskleed aan. Die komt gewoon in zijn eigen koffie. En die zegt, wat is dit joh? Wat is dat nou? En dat was raar, zeker in het oosten. Want als je uitgenodigd was, dan kwam je officieel binnen. Er werd gecheckt of je uitnodiging klopte. Ja, die klopt. En als je binnen was, dan werd je opnieuw gekleed. Dan werden jouw kleren uitgedaan, je werd gewassen. En je werd in een blauilofskleed gekleed. Zodat iedereen er eigenlijk hetzelfde uitzat. Er was geen onderscheid tussen al die mensen. Dat kennen wij niet zozeer. Bij ons is het veel meer van... Ja, maar sluister, hele rijke mensen komen dus met... ...hele mooie kleren en worden naar de ogen gekeken. En als je dat zelf niet kan betalen, kom je in je gewone koffie. En daar zegt je schuil ook wat van. Die zegt, als het gebeurt dat iemand binnenkomt en je kijkt naar zijn kleren... en je geeft hem daardoor een betere plaats... dan heb je geoordeeld in je hart. En dat is niet juist. Dit was eigenlijk om dat oordeel te ontlopen. Iedereen zag er hetzelfde uit. Iedereen had dezelfde mooie bruidskleding. Maar eentje niet. En dat viel op. En dat is raar, want dan is hij dus niet... via de officiële ingang binnengekomen. En daarom zegt hij ook, van Joh, hoe kom je hier binnen? En je hebt geen bruidskleed aan... Ben je over de muur gekomen, joh? Maar je was er gewoon uitgenodigd. Ik had je toch uitgenodigd? Mijn uitnodiging, die meende ik. Het was niet een flauwe kulletje. Nee, ik meende mijn uitnodiging. Dus waarom heb je mijn uitnodiging niet serieus genomen? Het is precies hetzelfde als die uitnodiging... die gestuurd werd aan die mensen... en die dus, uh, die, die brieven kwamen brengen, doden. Hij neemt die uitnodiging niet serieus. Dus hij twijfelt eraan... Of, of dat hij wel welkom is, of dat hij dus wel een bruiloftskleed zal krijgen. Hij doet niet wat hij had moeten doen. Hij had gewoon via de officiële ingang moeten komen. En dan had hij dezelfde kleding aan gehad als de rest. En hij doet het niet. En die man die zwijgt. Dus dat was echt wat fout. En de koning heeft zijn oordeel klaar. Die zegt, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee. En werp hem in de buitenste duisternis. Want hij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan als die andere. En er zal geen jammer zijn en tanden gekas. Hij hoort er niet bij. Door niet te doen wat jou gevraagd wordt, sluit je jezelf buiten. Dus door een eigen gekozen weg te gaan, neem je geen deel meer aan de bruiloft. En word je aan de kant gezet. Want velen zijn geroepen, zegt hij, maar weinigen uitverkoren. Markers 7 vers 1 en bij hem verzamelen zich de fariseeën en sommige van de schriftleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zien ze... Ze zaten aan de maaltijd en dat de discipelen die gingen brood eten zonder dat ze dus hun handen wasten van tevoren. En de fariseeën en schriftleden vinden dat niet prettig. En die spreken hen aan en die berispen hun. Want ze eten niet en dat is een goede gewoonte hoor. Dus het is niet zozeer dat Jeshua dus tegen die gewoonte is. Maar ze hadden een gewoonte om dus steeds als ze gingen eten, werd eerst werden hun handen gereinigd. Omdat ze zich hielden aan de overlevering van de oude. En dat zijn dus de rabbijnse overleveringen de mondingen Torah. Die hetzelfde impact hebben als de Torah zelf. En als ze van de markt kwamen, dus als ze maar echt in, het, nou ja, in contact kwamen met andere mensen, dan eten ze niet als ze zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die de rabbijnen opgeschreven hebben om te houden en die de status hebben gekregen als de wetten van God. Wij doen niet anders, hè? Het wassen van onze drinkbekers en kannen en koperen vaatwerk en bedden. Het is een heel normaal iets geworden. Wat dus verzonnen is door de rabbijnen. Het is een lovenswaardig iets. Daardoor zijn ook heel veel ziektes hebben de joden niet bereikt. Doordat ze zo schoon waren. Maar je kunt er ook verkeerd mee omgaan. En de Fariseeën en de schiffen, die vragen... waarom wandelen de discipelen niet volgens de overlevering van de oude? Ze wassen hun handen niet. Als ze brood gaan eten. En dan krijgen ze een heel... Scherpe les van Yeshua. En die zegt... Ja, dat is nou precies waar je het over had. Toen hij zei... Huigelaars... Je eert mij met de lippen... Maar in je hart... Heb je niks met mij. En hou je je ver van mij vandaan. Te vergeefs eren ze mij. Door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Maar nou, je kunt het vandaag nog steeds zeggen over de Sabbat. Ze denken dat ze een ander gebod mogen volgen... Wat niet van God is. En dat ze dan God dienen... Maar het is niet zo. Het is een gebod van een mens. Want terwijl u het gebod van God nalaat, zegt Yeshua, houdt u zich aan de overleving van de mensen, zoals wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen, u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden. En dat was het grote probleem. Het was niet een aanvulling voor hun, het was eigenlijk in de plaats van geworden. Dus luisteren, je doet al die mooie overleveringen, maar Gods gebod schrijven we eigenlijk aan de kant. En dat komt op de tweede plaats. Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Dat was de Torah. Maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen het is een gave geworden, dan hoeft hij niets meer aan zijn ouders te geven. Want dan is het gewoon met hem in orde. Waarom? Omdat die gave dan naar de tempel ging. En dus de fariseeën en de schriftlieden daar beter van werden. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen. En daarmee zondigt hij dus tegen het gebod. Eer uw vader en uw moeder. En zo maken jullie Gods woord krachteloos door de overlevering die u overgeleverd heeft. En veel van dergelijke dingen doet u. Nou ja, je zou haast gaan zeggen, nou, dit gaat over de kerken van tegenwoordig. Alle geloofszekerheden die ze hebben, staan niet in het woord. De kinderdoop, de sabbat, de feesten, noem maar op. Alles wat ze dus in stand houden, waarvan ze zeggen dat als je dat niet doet, dan kun je niet zalig worden, staan niet in Gods woord. En toen hij heel de menigte bij zich geroepen had, zei hij, luister alle naar mij en begrijp het goed. Dus let goed op waar het over gaat, zegt hij. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Maar wat van de mensen uitgaat, dat zijn de dingen die de mensen verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En de discipelen die snappen het niet, helaas. Dus ze komen thuis en dan vragen ze aan hem... Ja, wat, wat bedoel je nou nou mee? Want we snappen het niet. En dan zegt hij, eh, snappen jullie dat niet? Snappen jullie niet dat alles wat, wat binnenkomt bij de mens... Ja, dat kan hem niet verontreinigen. Want het komt niet in zijn hart, maar het komt in zijn buik. En het gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd, zegt hij. Maar... Wat uit de mens buiten komt, dat verontreinigt de mens. Zeker de dingen die uit zijn hart komen. Want uit het hart van de mensen komen voort alle kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. En dat is nou precies waarvan we dus gereinigd moeten worden... En waarom dus de Torah in onze hart geschreven moet worden. Dus als je tot geloof komt, dan wordt de Torah in je hart geschreven. En dan doe je deze dingen niet meer, want die wil je niet meer doen. Hij sprak nog een gelijkenis. Niemand zet een lab van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Want de nieuwe lab die zal het oude bovenkleed doen scheuren. En de lab van de nieuwe past niet bij het oude. Een beetje een apart verhaal. Je snapt technisch gezien... Waar hij het over heeft, hè? dus als je gewoon technisch gaat kijken naar dit verhaal, zeg je, ja, dat is toch logisch hè. Als je een nieuw bovenkleed hebt, ga je, je gaat niet zeg maar een stuk iets nieuws op een, op een oud, ja dan gaat het gewoon kapot. En ook met nieuwe wijn in oud leren zakken, logisch hè. Die nieuwe wijn die gaat fermenteren, gaat uitzetten en die zakken die barsten als het oude zakken zijn. En dan gaat de wijn en de zakken gaan allebei verloren. Nee, nieuwe wijn moet je in nieuwe zakken doen. En beide blijven ze behouden. Nou, wat zou dat nou betekenen? Ik zat zelf te denken. Volgens mij heeft het te maken met het tot geloof komen. Dus je eigen bekeren. Dan word je een nieuw mens. Het nieuwe evangelie komt in een nieuw mens. Maar het nieuwe evangelie dat je in de oude mens probeert te stoppen... gaat niet werken. Iemand die niet tot geloof wil komen... iemand die niet wil veranderen... dan heeft die nieuwe wijn helemaal geen enkel effect... Het werkt gewoon niet. En dan gaat het nieuwe wijn verloren. En die mensen gaan ook verloren. Dus het heeft helemaal geen zin. Nee, je moet tot geloof komen. En je moet die nieuwe wijn eigenlijk in je opdrinken. En dan blijf je beide behouden. Niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe. Want hij zegt: de oude is beter. Nou, dat lijkt dan een tegenstelling. Aan de andere kant denk ik: van ja, misschien gaat het over de Torah. Hè? We zeggen allemaal van Messuis: we hebben het nieuwe testament. Het nieuwe testament heeft het oude vervangen. Denk het niet. ik niet. Denk nee. Denkt, de oude is beter. En Petrus zegt tegen hem in Lucas 12, vers 41... Heer, spreekt u deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En dan zegt Yeshua... Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester... die de heer over zijn huis bezienen zal aanstellen... om hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Dus hij is weggegaan. De rentmeester moet voor heel zijn huis zorgen... inclusief de bedienden, En dan gaat ook zover dat hij ook zorgt... dat iedereen te eten en te drinken krijgt. Zalig de slaaf die bij zijn heer bij zijn komst handend aangetroffen zou worden. Hij zal hem over al zijn bezittingen zetten, zegt hij. Want die man was te vertrouwen. Die heeft gedaan wat hij moest doen. En die heeft gehandeld in, ja, eigenlijk in de geest van zijn heer. Maar als die rentmeester zou zeggen... Ja, mijn heer die blijft toch lekker lang weg. Ik ga lekker zelf eten en drinken. Ik ga niet mijn eigen inhouden op wat voor manier dan ook en dan begint de knechten en de dienstmeisjes te slaan... zichzelf echt op te werpen als de grote meester. Ja, dan zal de Heer komen op een dag waarop hij hem niet verwacht... en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. Want dan is hij ontrouw geweest. En ik denk dat dit ook van ons gevraagd wordt. Het gaat er niet om, om te kijken van hoe lang duurt het nog... en dan ons eigen uit te leven. Nee, we moeten gaan doen wat God gezegd heeft... En wij moeten goed blijven doen in zijn geest. En dan zal hij ons een grotere beloning geven. De slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden, zegt Yeshua. Dus wij kennen zijn wil en als je daar niet in overeenstemming mee gaat leven, ja, dan zul je dus met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. Dus van degenen die het evangelie niet gehoord hebben, ja, daar kun je eigenlijk niet van verwachten dat ze dus ook precies hebben gedaan wat opgedragen was. En die krijgen wel slagen, maar dat zal in overeenstemming zijn met de kennis die ze hadden. Lucas 13 vers 1... Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met een offers vermengd had. Het was niet zo'n prettige man. Pilatus wordt vaak afgeschilderd als een, als een eitje, als een zacht iemand die niet tegen de Joden op kon en daarom maar toegaf. Hier zie je een verhaal wat totaal het tegenovergestelde laat zien dat hij echt een vreed iemand was en die dus offers bracht met bloed van mensen vermengd. En Yeshua, en dat vind ik wel een hele mooie boodschap op deze... deed u dat deze Galileeërs grotere zondag zijn geweest dan alle andere Galileeërs? ...omdat ze zulke dingen geleden hebben? Blijkbaar had dat post gevat. Als dat iemand veel te lijden had, dan hadden ze ook heel erg gezondigd. En ik vind dat dit verhaal, wat Yeshua zegt, dat dat meer de waarheid geeft. Van nee, er gebeuren dingen bij ons, ons overkomen dingen... ...maar het is niet altijd direct gezegd dat het gekoppeld is... Aan zonde of aan erge dingen. Nee, zegt Yeshua, ze zijn geen grotere zondaars geweest, maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Dus hij gooit het terug. Hij zegt: jullie gaan zitten wijzen naar hun, van kijk maar hoe slecht ze zijn. Nee, zegt hij, zorg jij voor jezelf, joh. Zorg dat jij tot geloof komt. Nog een verhaal. Of die 18, of wie de toren in Sidonham viel. En die door gedood werden, denken dat ze meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen. Dus die mensen die hebben daar gewoon een bijeenkomst. Staan daar te wachten, je zou maar zeggen, ze op de bus te wachten. Staan onder die toren, misschien te schuilen, weet jij veel. En die toren valt om. En de standaard gedachte is bij de mensen, nou dat zijn zulke zondaars geweest. God die moest ze straffen. Nee, zeg je zo hoor. Ze waren daar gewoon op dat moment en die toren valt om. Heeft niks te maken met of ze grotere zonden hadden of zo. Helemaal niks. Die toren valt gewoon om. Ja? En ze waren daar. Je zou bijna zeggen ze waren daar toevallig. En dat gebeurt gewoon. Dat is eigenlijk wat Yeshua zegt. Maar hij draait het weer om. Hij zegt nee als je dat denkt. Keer jezelf in. En bekeer je. Want anders zal jou ook dingen overkomen. Amen. Heeft uw harten tot God. En ontvang zijn zegen. Die ik in zijn naam op u mag leggen.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 En dan willen we nog zingen. Amazing Grace.